Gynaasus is zijn naam. Nou. Zou het volgens u kunnen dat hij betrokken is bij die inbraak bij uw broer... en bij de ontvoering van uw neef? Medeplichtig. En zit jij misschien samen met hem in een complot? Ik heb daar allemaal niks mee te maken. Ik ken die gynaasus niet dat eens. Jullie Ik zie het aan uw ogen. Hallo, Dirk van der Rijk. Hannelore Martensier. Mm -hmm, wat goed nieuws, aan de loren. Wel, Het schandaal in de familie Vrooman begint boven water te komen. Gehoord er binnenkort meer over. Prima, wij gaan Hannelore. Prachtig.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 Ik heb een envelop gevonden. Waar? Hij was vastgeplakt aan de deur van een van ons interventiewagens hier. Vanafplakt. Van ja. Een blik. Ja. Wie? Hey. Verdorie. Was dat staat er niet. Dat? Dat, dat, moet, dat moet de procureur zien. Ja, maar ik wou. Hallo.